Middernacht, het is woensdag 14 februari. Renate Evers met het NOS Journaal.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 met Hanneke Groenteman. Goedenavond bij Nooit meer slapen. Ziel of roeg is een voorstelling met hedendaagse dans en muziek... uit de tijd van het Arabisch imperium... begeleid door zanger, zang van Karima El Filali. Na ene is zij te gast in de rubriek Open Kaart. En wat inspireert filmmakers? Regisseur Antoinette Beumer vertelt over haar favoriete scène. Dat ook na één uur. Maar eerst... Tegenover mij zit Joost Konijn. Uitvinder, kunstenaar. Of omgekeerd, kunstenaar, uitvinder. Hij raakte gefascineerd door techniek en reizen. Hij experimenteert, verlegt grenzen en vindt uit. Zo bouwde hij een fiets waarop je achteruit kunt rijden. Reisde hij met een op hout gestookte auto naar Tsjernobyl en ontwierp hij een vliegtuig, hij ontwierp er meerdere trouwens, maar gemaakt met onderdelen uit kruiwagens, fietsen en auto's en vloog daarmee onder andere van Lelystad naar Afrika. Hij deed dit niet allemaal alleen, maar filmde ook alles en meer. Hij schreef erover. Hij is een kunstenaar, maar wat voor een eigenlijk. Eentje die altijd aan het maken is. Dingen maken. Gewoon doen, gewoon gaan, niet bang zijn, is zijn motto. En zijn meest recente kunstwerk is te zien in... Museum Boijmans van Beuningen, een film... Good evening to the people living in this camp. Goedenavond, Joost. Ja, goedenavond. Um, die film, hè? Ja. 2016, 2017. Gedraaid in Calais en Nova Kavala, Twee vluchtelingenkampen in Griekenland. Hoe is dat idee ontstaan? Uh, um... Ja, ik weet niet precies hoe het idee ontstaan is eigenlijk. Maar op een gegeven moment dacht ik, uh, ja nou het is ontstaan omdat ik niet meer zo goed wist... hoe ik me toe uh, to to de vluchtelingen moest verhouden, eigenlijk. Ja. Dus ja. ik las het in de krant. Vluchtelingen en allerlei drama wat zich uh, voltrok... aan de grenzen van Europa en, et, et, en, en in, de, in, in, in Nederland polariseerde... tussen allerlei, uh, ja, allerlei standpunten en meningen... En, ik wist het eigenlijk gewoon niet. Ja, wat moet ik daar nou van vinden? Ik wist. En toen ben ik in de auto gestapt. En uh, naar uh, de jungle in Calais gereden. Want dat is jouw, uh, Dat is dan jouw mechanisme. Ik weet iets niet, dus ik ga er gewoon heen. Ja, ik weet niet of het echt uh, een mechanisme is. Maar in. Nou ja, in dit geval heb ik, uh, heb ik dat zo gedaan. Ja. Zonder voorinformatie, zonder. Uh, contactpersonen daar... zonder te weten hoe die kampen zijn ingericht? Gewoon? Nee, dat, uh, dat, uh, dat wist ik allemaal niet. Nee, ja, inderdaad. Wist ja. je waar ze waren? Nee, ik wist niet precies waar ze waren. Nee, ik ben naar Calais gereden, toen heb ik mijn auto geparkeerd. En dat mijn fiets lag achterin. Toen heb ik eerst een beetje rondgefietst door dat, door dat stadje. En door, over de industrieterrein. Ik dacht, dan kom ik het vanzelf wel tegen. Of dan... Maar kwam het niet echt tegen, maar... Toen, toen ben ik maar in een hotel gegaan en de volgende dag maar weer op zoek. En toen de volgende dag tegen de avond had ik het gevonden. Was het nog lastig? Of staan er borden? Of wat? Nee, het, het, was natuurlijk, het is natuurlijk een soort raar niemandsland. Op een soort raar niemandsland plek. Tussen alles in. Er was ook niet echt een weg naartoe. Dus op een gegeven moment langs de snelweg... en tussen het vliegveldje en buiten de stad... En en het strand en bosjes en een soort verlaten gebied. En je was in je eentje? Ja, ik was in mijn eentje, ja. Het was in de winter in januari. En het was koud en het regende een beetje. Nu twee jaar geleden. Nee. Ja, ja, was ja. begin 2016. Ja. Ja, en je begon in Calais? Ja. ja. ja, ja. En, uh, nou ja, dan, en je, je dacht, ik ga niet met de auto daar, eh, tot, tot aan dat kamp. Ik neem een fiets. Ja, nee. met de auto ben je zo opvallend. Ja. ja. En je, oh, ja. dus je camera en je rugzakje had je je camera nee mee die bij? had ik nog niet bij me nee, die had ik nog niet meegenomen nee nee nee, nee, nee. dus je, je, je, je komt kom je dan bij een receptie <laughs> nee dan Zoals... nee, staan wat van die me busjes en wat van die van die gendarmes die, die posten daar en dan uh, kon je zo naar binnen lopen eigenlijk ja ze vragen niks je nee je mag ze vroegen niks je mag kon zo naar binnen wandelen Ik wandelde ja. gewoon straf door zeg ja. maar Alsof ervan. ik daar iedere dag naar binnen liep. Ja, Zo is... moet je dan naar binnen lopen. Ja, gewoon niet, vastberaden. Niet kijken alsof je het niet kent. Nee. Dus uh, ja, ik kom hier gewoon uh, iets, ja. iets doen. Ja. En, toen? en toen? Dan ben je in een vluchtelingenkamp. Ja, ja. Nou ja, ik keek mijn ogen uit. Het was ongelooflijk wat ik allemaal zag. Maar wat ik me... Wat, maar uh, de eerste ontmoeting was... Ik keek een beetje om me heen. En... Uh, het was al donker inderdaad en het regende wat ik al zei. En, en er waren al mijn mannen bezig met timmeren en, uh, en, en plastic en oude hout om iets te maken. Heel primitief om echt alsof ze net uit Afrika kwamen en een beschutting aan timmeren waren om die nacht onder te gaan slapen. En ik stond maar een beetje daarnaast. Beetje wel en niet contact maken... Maar ze, en al snel vroegen ze, hey, uh, heb je ook uh, spijkers of zo, weet je wel? En ik zei, nou, nee, nee, nee, heb ik niet, nee, nee. En toen dacht ik, die staan thuis op een plankje. Maar uh, ik vond het heel confronterend, ik vond het heel confronterend. Wat, wat vond je confronterend? Ja, dat die, dat die mensen daar zo bezig waren, ja. En uh, dat ik kwam kijken. En, uh, en dat daar een wereld was die ik helemaal niet kende. En die toch zo dichtbij was. Wat en, bedoel je met confronterend? Ja, dat er een, een parallele wereld is, waar, waar we, ja, die, we, die we niet kennen. Alleen uit de krant, waar we onze ogen een beetje voor dicht doen. Waar we gewoon niet weten wat we ermee moeten. Waar de wereld niet weet wat ze ermee moet. En dat je daar in één keer middenin staat. En het was, het was een van de weinige momenten in mijn leven dat ik me opnieuw moest... Uh, kijken. Uh, Normaal vind ik overal altijd wel wat van en denk ik nou. En daarmee geef je het ook een plek. Hè? En daarmee kun je zo. Uh, dat maakt het leven wel uh, he, wel leefbaar. Maar op het moment dat je dat even niet helemaal niet meer weet wat je nou ergens van vindt, ik moest me even zelf opnieuw helemaal opnieuw uitvinden. En je had ook niet het gevoel van, oh god, die arme mensen... en die komen van ver en die schakkelen hier maar rond. En... Dat was het ook niet. Mm, ja, dat is het allemaal. Dat is, al die dingen is het eigenlijk. Maar je wil ook geen medelijden met mensen of, of, of, of weet je, nee. nee dat, daar, wie, wie ben je helemaal om medelijden te hebben? Ja, ja. De, dus dat alles is ingewikkeld, vond ik ingewikkeld. Ik moest mezelf herijken aan wat ik zag. En dat vond ik ontzettend interessant eigenlijk. Was dat, want je geeft nu al een beetje een metabeeld, maar was dat ja. meteen die eerste? Ja, was gelijk, eigenlijk. Ja, was ja? gelijk, ja. ja, Want er waren mensen aan het timmeren, ja. aan het ja. hutjes bouwen. Ja. ja. Ik probeer het me voor te stellen. Ja. In de regen, in ja. het donker. Mm -hmm. En wat deed jij toen? Spijkers nou, had je al niet voor ze. Nee, zin. ik liep maar weer een beetje door en uh, ik stond een beetje onnozel te kijken. Misschien als een kind of zo die iets ziet. Ja. Weet. Ja, en, uh, en ja, ik wist natuurlijk ook niet of ik bang moest zijn of zo... of dat het gevaarlijk was. Ik had wel mijn portemonnee niet zoveel geld erin... en diep in mijn binnenzak gestoken en niks bij me verder... wat me afgenomen zou kunnen worden. Ik wist bij god niet waar ik in terecht zou komen. En al die zwarte mannen, weet je wel... Was iedereen zwart? Ja, iedereen was wel zwart. Want ze ja. kwamen uit... Ja, de meeste kwamen uit uh, Afrika of Afghanistan, Soudaan, uh, Pakistan... Daar kwamen ze vandaan. Ja. Het was nacht. Ja. Ik ben nog steeds bij die eerste uh, ja. entree. Ja. Heb je de nacht daar doorgebracht? Nee, ik ben nee, want ik, vond, ik wist ik was helemaal niet. Ik ben op een gegeven moment weer eruit gegaan. Ja. Ja. Ja. Even bijkomen ja. in je auto. Ja. Ja. Had je een hotel in de buurt? Ik had een hotel in de buurt geboekt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ook al confronterend hè? Ja. dat je dan naar je hotel toe ja. gaat, toch? Ja. Ja. Ja. Ja. Volgende dag er weer heen? Ja, volgende dag er weer naartoe. En, en uh, ja, de hele dag daar rondgekeken. En, uh, en uh, ja, met ja, zoveel te zien. Hè? Ja, ja. Wat was nu overal het beeld wat je daar die eerste dagen hebt opgedaan? Uh, ja, dat het, dat het een wereld op zich is. Dat, dat, ik kwam er een beetje achter dat, ik, dat die mensen allemaal uit verschillende landen komen en dan ook zich bij elkaar in hutjes woonden. Na, na, dus gegroepeerd zijn in de landen waar ze vandaan komen. Dus dat daar weer een soort kleine, kleine wereldbol is... met de wereld in het klein of zo, weet je. En, uh, dus, uh, en, en, en er is een soort structuur weer met, met straten, met winkels... En, en restaurantjes en een economie. En, uh, en die mensen hebben ook weer een soort burgemeester van ieder land. Dus, dus je loopt zo van Afghanistan naar Pakistan, naar Soedan... Zo loop je daar rond, ja, en in die restaurantjes. Little Italy, maar dan... Uh, ja. En, en kunnen die mensen het allemaal goed met elkaar vinden dan? N uh, nee, nee, ja, dat duurde natuurlijk best wel lang voordat ik er allemaal achter was. Nee, er zijn ook allerlei, nee, dus... Op zich wel hebben ze een soort gezonde afstand tot elkaar... maar op het, tot het moment dat de helft van dat kamp daar ontruimd werd... en dat de ene helft bij de andere helft kwam, toen brak wel de oorlog uit, ja. Ja. Want toen werd opeens... Ja, heel veel op de spanningen. de van de oppervlakte moesten ja, twee moest, keer mensen... Ja, ja, dan moest iedereen bij elkaar en al die hutjes werden afgebroken. En al dat plastic en al dat hout werd weer op de schouders genomen. En dan moesten al die hutjes weer tussen die andere hutjes gebouwd worden. En de grond weer plat geslagen om daar weer een hutje op te bouwen. En... en uh, ja, op een gegeven moment, om het minste... Om, ik geloof omdat iemand voordrong in een rij... waar uit eten werd uitgedeeld, ontstond de vechtpartij. En voordat je het wist, dook iedereen op elkaar. En, en duurde dat, brak er een oorlog uit van tien uur lang... waar op een gegeven moment gewoon de... 150 van die hutjes afbranden en weet ik veel wat. En allemaal dat soort dingen gebeuren dan. Ja. Is er een soort leiding in dat uh, kamp? Ja, er is ook wel, er zijn ook, er is wel een soort leiding. Ja. Er zijn ook wel weer onderhandelingen tussen de verschillende hoofden van die, van die uh, uh, uh, mensen die daar zitten. Die dan, ja, die dan ook weer vrede sluiten en zo. Hmm. Dat is allemaal aan de gang. Ja. We hebben het nu nog steeds over Calais. Ja, Calais, ja. ja. ja, ja, ja, ja. Um, uh, je bent ook in Griekenland geweest. Ja. Want uiteindelijk gaan we... De aanleiding dat je hier bent is eigenlijk ja. die film. Ja. Maar tot nu toe zie, hoor ik alleen maar een, een persoon... die daar als Hansje in Besseland heeft rondgelopen. Ja. Ja. En um, hoe ben je van Calais naar Griekenland gekomen? Want dat is je tweede kamp. Ja, ik had een tijd gefilmd in Calais. Ik ging af en toe een week naartoe. En dan was ik een week thuis. En dan ging ik een week naartoe. En na, na een keer of vijf, zes... Ik dat het ongeveer in mei was, toen dacht ik: van ja, ik vind dit zo, dit hield me zo bezig, want zo interessant. Dacht ik, wil gewoon ook naar Griekenland gaan, het is hier nog niet mee klaar. Waarom Griekenland? Ja, omdat daar eigenlijk de, de, de plek in Europa is waar die andere kampen zijn. Ja. En toen ben je gegaan naar Nov, hoe heet ja, het? Nova, Nova, Kavala. Ja, Nova Kavala. Ja, Nova Kavala. Macedonië. Of, aan de grens van, uh, ja, Macedonië, aan de grens van Macedonië. Ja. ja. ja, ja, ja en wat ja. was dat voor kamp? Ja, dat was eigenlijk heel anders. Dat, was, dat leek net een soort leuk zomerkamp, een soort camping met allemaal tenten. Het was ook, ook midden in de zomer en het was uh, heel ruim. En, uh, en van ja, het was, het was, oh, de, niemand kwam daar eigenlijk. Er waren geen journalisten of er daar, daar was gewoon niks. Daar zaten gewoon die mensen in van die tentjes. Er staat een beetje te wachten. Er waren allemaal mensen uit Syrië allemaal gezinnen met soms wel elf kinderen. En uh, daar stonden, uh, er was een groot hek omheen en uh, militairen stonden daar aan de poort. En, uh, en ja. Dat, uh, en die uh, bogen diep, toen jij eraan kwam, en zei: <laughs> Komt u binnen, meneer Konijn? Of nee, het wordt allemaal, je mag daar niet in. Maar toen ik een beetje twee keer rechts ging, toen kon ik aan de achterkant, had ik al snel een, een gat ontdekt. Dat een beetje opengeknipt was. Waar, die, waar de mensen die in dat kamp wonen ook af en toe erin en eruit doorgingen. Als, uh, wat mais hadden geplukt waar ze, weet je wel. Of, uh, en, uh, en daar ging ik door naar binnen toe. Ja. En daar uh, is iedereen een beetje aan het scharrelen om, om ja. in leven te blijven. Ja, ja, ja, ja, klopt, ja. ja. Want wat is hun perspectief? Waar ja, wachten wat, ze eigenlijk dat is op? Heel on, perspectief is heel onduidelijk. Er zijn lijsten met nummers en iedereen heeft een nummer. En om de zoveel tijd dan dan zijn er een paar nummers die, die, die mogen dan die, die naar een relocation-gesprek. En dat is allemaal heel onduidelijk. En niemand weet hoe lang het duurt. Het duurt een half jaar of een jaar. En, en de mensen wachten gewoon. En, en is daar ook een hele infrastructuur met ja, winkeltjes en schooltjes? En iets, minder, iets minder, want het is toch uh, georganiseerd. En er zit dan zo'n NGO. Maar ja... De, uh, Zo'n niet governementele organisatie ja, zo. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat is iets... Uh... Hebben ze daar... Doen de kinderen daar iets? Gaan ze naar school? Is er... Nou, niet echt. Een beetje. Maar is niet zo, er is niet zoveel... Dus het is dus eigenlijk nee. ook een heel groot niemandsland. Ja, ja. Dat is ook zo, Wat ja. is het verschil tussen Calais en uh, Grieken? Ja, Calais was echt een soort hoge drukpan... die steeds, omdat de gemeente steeds daar een stuk ontruimde... dat die mensen steeds dichter op elkaar. Het is echt zo'n bottleneck. Die naar Engeland toe en, en s'nachts gingen ze over zeven hekken... probeerden ze dan bij de treinen te komen en in de vrachtwagens te komen... om door de kanaaltunnel te gaan. En het was echt uh, survival of the fittest die, die, uh, om daar op te komen. En, dan in, en in Griekenland... En, en in Calais waren natuurlijk allemaal jongens en die hadden al langer gereisd... en die waren al, die waren, er stond veel meer druk op. En in Griekenland kwamen die mensen, waren ze juist een beetje opgelucht... want ze hadden net die zeeën over, uh, overleefd... En het was zomer en, en ze waren een beetje aan het wachten... en uh, ook een beetje uitrusten. En er waren al die kinderen. Het was, was een hele andere sfeer, eigenlijk. Ja. Nu hoor ik het verhaal van iemand waarvan ik denk... en je hebt het gefilmd allemaal. Ja. Dat denk ik, uh, je bent een kunstenaar. Maar ja. wat is het verschil tussen een, een betrokken journalist... een ja. documentairemaker en een kunstenaar? Ja, wat ik vooral zag in de, in de journalistiek... Dat de journalisten die kwamen alleen maar als er, een, als er iets aan de hand was. Als er een persbericht was waarin de gemeente zei... we gaan het kamp ontruimen of dat er iets totaal uit de hand was gelopen. Of er was, weet ik veel, er was iemand neergeschoten... of iemand was over de snelweg heen gelopen. En er was een vrachtwagen. Dan kwamen de journalisten en die zetten dan een driepootje op... en dan een stand-upje en een auto met schotel op het dak. Die werd uitgeklapt. Stond er... En dan wachten ze uur tot uur dat, dat ze weer live in de uitzending waren... En dan, dan, en dan waren ze allemaal weer verdwenen. En, uh, dat is ook wel een beetje het extreme andere uiterste ja, van de journalisten. Ja, zijn ja. nou, natuurlijk ook journalisten die gewoon echt gaan zoeken... die eigenlijk doen wat jij deed. Ja, maar ik, ja, die zijn er ook zeker wel, ja. Maar ik zag dat toch heel weinig eigenlijk. En ik dacht... Ik zag eigenlijk de journalistiek alleen maar... als de dingen uh, niet normaal waren. Want dan is het eigenlijk ook alleen maar nieuws, weet je. Als er gewoon niet zoveel aan de hand is, in zekere zin tussen al die nieuwsdingen in... dan... ik wilde wel eigenlijk, ik vond dat eigenlijk interessant om te laten zien. Want het is moeilijk om je... Kijk, die vluchtelingen, dat is natuurlijk... Ja, moet je daar nou bang voor zijn? Of wat moet je daar nou mee? Je kunt je er, en in het nieuws loopt het vaak uit de hand. En dan is het ook heel moeilijk om je ermee te identificeren. Kijk, met mm -hmm. een sportheld, met de Olympische Spelen... daar kun je je mee identificeren. Maar met die jongens die allemaal streken uithalen... in Keulen en weet ik veel waar... en op de snelweg bij Calais... Ja, dat is moeilijk, dat is lastig, weet je? Dus, en dat zie je vaak in het nieuws. Dus ik dacht, ik, wil, ik kwam erachter dat ik daar een tijd was. Ik dacht, hé, hey, wacht even Het zijn gewoon mensen die gewoon eten en uh, een tent opzetten... en uh, wachten en uh, iets verzinnen om te doen. En die hebben vaak ook gestudeerd of niet. Of die hebben een, weet ik veel, hè, ze komen uit gegoede families. Of niet. Het zijn... Mm -hmm. het, en ik dacht, dat wil ik laten zien, want dan... Kijk, ik, wil me de, ik wilde me ermee verbinden, omdat ik dan dacht van... dan kan ik het misschien begrijpen, dan kan ik me ermee identificeren. En zo'n film wilde ik maken, dat, dat het dichtbij is, zo dichtbij mogelijk. Niet al die, die dingen die uit de hand waren gelopen. Het is ook ongelooflijk dat je film begint met een scène... en die zet je eigenlijk precies op dat wat jij wil een man die een hele goede kapper, zo te zien... die gewoon van een andere man de baard aan het knippen is... en zijn haar en helemaal precies zoals een kapper dat ook hoort te doen. Ja. Dat je denkt, ja, het zijn vluchtelingen... maar het is gewoon ook een hele goede kapper, volgens ja. mij. Ja. En je ziet een stel meiden ongelooflijk de slappe lach hebben... omdat ze met hun lange jurken en hun hoofddoeken aan het ja. voetballen zijn. En ja. Je ziet een heel, ja, niet een gewoon leven, maar wel gewoon een leven. Ja. Ja. Maar de vraag is, wat is, heb je een antwoord gevonden... op de vragen waarmee je erheen ging? Nou, ja, nou mijn, mijn antwoord is een beetje dat, dat je heel snel geneigd bent... om een, uh, om een standpunt in te nemen, om, om er iets van te vinden. Om alsof dat dan een soort oplossing is. Nou, ik vind er iets van en dan kan ik het daar parkeren. En ik kwam er eigenlijk achter dat... Ik dat antwoord ook helemaal niet heb, of dat dat antwoord er misschien helemaal niet is. Hè? Maar mijn antwoord voor mezelf is dat ik gewoon weer gefascineerd door. Of op het moment dat ik een antwoord probeerde te zoeken, dat ik er geïnteresseerd in raakte en dat ik er verbonden mee raakte. En dat er een wereld voor me opende. En dat ik de verhalen hoorde van die mensen waar ze vandaan kwamen, dat ik me in die landen ging verdiepen als die voorbij kwamen in kranten of weet ik veel. En. En dat, dat is eigenlijk voor mij een beetje het antwoord. Of het, of het. Dat iets ergens van vinden niet interessant is, maar wel iets proberen te zoeken. En iets proberen te vinden. Maar niet iets vinden. Ja, ja ik snap het. Want Zoiets. Eigenlijk is dat ook de sfeer van je films natuurlijk. Ja. Je hebt een heleboel films gemaakt. Ja. Maar die film is eigenlijk ook een soort impressie zonder een verhaallijn. Mm. Zonder een begin en een eind. Mm -hmm. Ja, het zit wel een begin en een eind aan. Maar eigenlijk is het, slaat de meter nooit heel hard uit. Je nee. kijkt met jou mee. En je zoekt eigenlijk ook met jou mee. Mm -hmm. is, dat jou, is dat het kunstwerk wat er dan van gemaakt is? Ja, ja wat ik zei. Ik wilde gewoon... Uh, voor mij is het, het kunstwerk dat ik... Er zijn zoveel clichés of uh, ideeën over die vluchtelingen. Ik zou... Ik, het zou geslaagd zijn als in ieder beeld een cliché sneuvelde. Dat die voetballende vrouwen die je net zei. Het waren van die vrouwen in van die jurken tot, tot. hoe noem je het? Tot, tot over hun enkels. En die waren aan het voetballen in hoog gras. En die struikelden de hele tijd over hun eigen jurken. En dat was. Die hadden zo ontzettend veel lol. Ik had het nog nooit gezien. Ik dacht dat die vrouwen altijd. Weet je. En waren er meer van dat soort situaties? waarvan je. Ja, de hele tijd eigenlijk. Vond ik dat. Dat Ik zag totaal niet daar wat ik al die tijd al in de kranten las... of in het journaal zag. Integendeel, ik zag iets heel anders. En ik begreep niet waarom, waarom je dat dan niet zag. Waarom je niet gewoon die mensen zag die gewone dingen doen... die inderdaad ook gewoon kappers zijn. Of, uh, en dat wilde ik laten zien. Ik dacht, dat beeld wil ik toevoegen aan wat ik nog niet heb gezien. Aan wat er, aan wat er is. Ook hoeveel eten er allemaal wordt klaargemaakt en ja, waarmee. Ja. Iedere avond werd ik bijvoorbeeld wel bij drie gezinnen uitgenodigd om mee te eten. En ik heb nog nooit zo lekker gegeten. En dat eten maakten ze dan uit maaltijden, een soort prefab-maaltijden die ze kregen, een stuk kip en rijst. En dan haalden ze dit kip, die waren natuurlijk niet te eten, maar dan haalden ze dat kip uit die rijst. En die rijst, daar maakten ze dan gewoon weer hun, hun, hun, hun, hun uh, Koerdische maaltijden van. En ik, ik kon hun ook nooit iets geven, want dat namen ze ook niet aan. Dat wilden ze niet hebben, die mensen waren hartstikke trots. Ze wilden mij... En als ik één avond niet kwam eten, dan zei ze: waar was je? Weet je, en als ik kwam eten om zes uur of om vier uur, dan mocht ik ook niet weg voordat het tien uur s'avonds was. Ik moet ook koffie drinken. Dit, ik werd helemaal. Ik vond het ongelooflijk om, om, om dat allemaal mee te maken, begrijp je? Heb je, dat ook mee, heb je dat gevoel bij je kunnen houden? Ja, ja. Want nu. Dat is natuurlijk wel een beetje uh, het, het, het cynische ervan. Mm. Nu zien we dat in een installatie in het Boymans van Beuningen. Het is ook al op het filmfestival in ja. Rotterdam. Is die ja. in première gegaan ja. natuurlijk. Maar nu is het echt... Heb je een installatie gemaakt in Boymans ja. met zwart plastic en ja. hout voor de tribune? Ja. Ja. Een beetje refererend aan wat daar gescharreld wordt... Mm -hmm. aan tentdoeken en zo... Maar het is gewoon toch eigenlijk voor ons allemaal... bij de hand de mensen die naar het boymans gaan... Mm. en even gaan kijken drie kwartier naar een film. Ja. Is dat wel in verhouding tot wat je eigenlijk wil doen? Ja, ik hoop het. Ik hoop dat die film voor sommige mensen toch... Uh, iets achterlaat. Dat ze, dat ze misschien toch een beeld krijgen van wat ze nog niet hadden. Of dat ze een beetje er misschien over nadenken van... Goh, ja. Hoe zit het nou eigenlijk allemaal daar? Dat ze er toch op een bepaalde manier inge, ingetrokken worden. Dat en, en dat ze er zo. niet gelijk door worden afgestoten. Wat, wat, wat ik zo vaak... Wat ik, waarvan hmm. ik denk dat dat een probleem is. Dat, dat in de journalistiek, in het nieuws... En als het om die vluchtelingen gaat, ja. ja, ja. En dan? En dan? Dan gaan we naar huis... Ja, ja, god, ik weet het wel. En wat worden. moeten we ermee? Ja, we moeten ermee. Ja, ik denk dat het al goed is als, uh, als je erover nadenkt. Of dat, ja, in ieder geval, voor mij werkt het zo dat, op een moment dat een manier om me ermee te verbinden. dat gaf mij heel veel. Dat gaf mij heel veel inzicht. Of dat, dat gebeurde, ik vind het vooral ook belangrijk dat er, iets gebeurt, dat er iets gebeurde met mij, dat ik me opnieuw moest. Uh, afvragen dat ik opnieuw naar de dingen moest kijken. Dat de dingen niet meer waren zoals ik er altijd al naar keek. Want als je ernaar kijkt met een idee van... dat je eigenlijk al weet hoe het zit, dan zie je ook niet zoveel. Dan, dan zie je ook alleen maar de bevestiging van wat je al dacht. Terwijl ik dacht, ik ga er naartoe. Ik weet niet wat ik ervan vind. Ik weet niet hoe ik hiernaar moet kijken. En... En dan... Ja, en dan heb ik pas het gevoel dat ik eigenlijk ook kan kijken, of dat ik iets zie. En dat ik dan ook dingen zie. en helemaal opnieuw moet kijken weer. En opnieuw ook moet me afvragen: hé, hey, hoe kijk ik hier eigenlijk naar? Mm. Wat vind ik hiervan? Hoe moet ik hiermee omgaan? Wat kan ik hiermee? Ja. En vanuit welke drang film je het? Uh, ja. Ja, omdat ik eigenlijk de hele tijd dingen zie die ik, die ik graag wil vertellen of laten zien. Omdat ik die niet zie. Die vind ik ontbreken aan wat er is. Uh, en dat, ja, vanuit die drang eigenlijk. Toch zou zo'n film ook op de televisie ja, te vind zien ik moeten ik wel, zijn. Ja, ik wel, ja. Die he? moet ook op televisie, ja. ja. Maar de televisie is lastig. Want ik werk precies verkeerd om. Als je naar de televisie. Iets de, als je iets op de televisie wil, moet je eerst precies vertellen wat je gaat doen. Ja, dat kan. En, natuurlijk niet. En, ja, en dan ja. moet je al weten eigenlijk hoe die film wordt. Maar maar ik weet het helemaal niet dus ik werk altijd precies andersom dus ik kom vaak met een half af iets en dan ben ik eigenlijk al te laat en en en of het is al af en dan zijn er al twee films over vluchtelingen geweest en dan zeggen ze ja weet je wel zoiets dus ja dat is lastig en ik mijn film is ook vrij compromisloos. ik wil ook niet de kijker helemaal bij de hand nemen en dat het makkelijk voor de kijker is wat hij ervan vindt of hoe hij ernaar moet kijken uh, ik vind dat de, dat de kijker ook zelf veel moet ontdekken. En dat is ook, ik vind dat op de televisie de kijker zwaar wordt onderschat. Helemaal omdat het natuurlijk om die kijkcijfers gaat, moet alles uh, voorgekoud worden aangeleverd, veelal daar ben ik het natuurlijk helemaal niet mee eens. Dus bij, moet, bij mij moet je ook een beetje zelf kijken en nadenken. En uh, ja, ik denk dat het heel goed is. En dat, en dat het heel goed op televisie kan dat vind ik ook. En volgens hij is kant-en-klaar. Ja. Uh, ik, ik ben een verwoed televisiekijker. En volgens mij kan hij onverkort, zonder enige ingreep... zo 40 minuten, 45 minuten lang op de televisie. Goed, bij deze is nou, dat gezegd. Dank je wel. Hoe, hoe past deze film eigenlijk in jouw hele oeuvre, zal ik maar zeggen... in jouw ontwikkeling als kunstenaar? Ja, dat, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik denk, dat, zo denk ik daar toch niet over na of zo. Ik maak gewoon... Ja, maar daar is een interview uh, voor, hè? Dat, oh weet ja. je, dat weet ik je. Ik maak gewoon wat ik denk dat ik moet maken. En, uh, en dat volgt uit wat ik allemaal al, al heb gedaan. Uh, en ik denk ook niet zo... Kijk, het is heel dubbel, want... Ik denk de dingen niet helemaal van tevoren uit. Of, en al helemaal niet. Hoe staat het in relatie tot wat ik eerder deed? Iets, als een kunstenaar doe je... Uh, je gaat, doe je ook maar heel intuïtief wat, wat je wat denkt je... wat je moet doen. Ja. En, en of je weet eigenlijk ook niet precies wat je doet. En dat is ook heel spannend eraan. Als ik al precies weet wat ik doe... dan weet ik niet of ik het nog zou doen. Dus ja, dat ik ergens in beland, wat ik wel zelf in gang heb gezet... maar waarvan ik helemaal eigenlijk niet weet waar het toe zal leiden... dat is toch wel de situatie waar ik dan... Waar ik in verkeer als ik iets aan het maken ben. Dat is wel eigenlijk een bijna constante in jouw werk, natuurlijk. Ja. Hè? Tenminste, hm. ik. Ken je werk natuurlijk niet vanaf het allereerste begin. Maar van uh, je eindexamenproduct, geloof ik, op de Rietveld. Of op het Mondriaal, Weet ik ja, niet. Zandberg, ja, het Sandberg. Ja, Sandberg was al ja. een, een, een fiets. Waar wel een voor- en een achteras aan zat. Maar ja. waar jouw lichaam ja. uh, het staketsel was. Ja. Uh, het, uh, het, het verbinding tussen ja. die twee dingen. Mm -hmm. Dat was een beginnetje. Ja. Toen volgde er een, een auto van hout. Mm -hmm. Die liep ook op hout. Eigenlijk deed die tocht van die auto die je kan volgen op YouTube... heb ik hem tenminste gezien... Ja. deed me ook wel situaties heel erg denken aan dat vluchtelingenkamp. Ja. Die vrouwen met ja. het eten en ja. waar je niet eens mee kan communiceren... maar ja. ongelooflijk mee verbonden raakte. Ja. Dat was dan in Roemenië, geloof ik. Ja, klopt, ja. ja. En je, ja, de, de beroemde vliegtocht met je eigen gebouwde vliegtuig... Ja. naar Afrika. Ja. Okay, waar ja. je een, een voor mij aardbenemend boek over hebt geschreven. Piloot van Goed en Kwaad. Ik heb je andere boeken niet gelezen. Nee, maar ik heb ook maar één boek. Oh, dacht ik Oh ja, een ja, Ik heb nog boek. een boek, ja. Ja, maar dat is, is meer een kunstenaarsboek. Ook met ja. verhalen, ja. Ja ja. Ja, ja. ja. ja, ja, En veel afbeeldingen. Maar in, ja. in, in dit boek, ik heb er echt allemaal uitroepen ingezet. Ja. Van Le Petit Pruis deed het me aan ja. denken. De, nee. Het zelfbouwen van een vliegtuig en daar dat hele avontuur mee. Ja. Uh, dat je met uh, een jerrycan benzine op je stoel door Marokko moet. Nou ja. ja. Het is een, een. Sleutelen aan een vliegtuig is denken aan de dood, heb je ergens gezegd? Ja. Weet je nog waarom je dat schreef? Ja, omdat alles wat je aan een vliegtuig. Dat vliegtuig heb ik zelf gebouwd. En met wat voor motor zat er eigenlijk? Er zat een Subaru-automotor in. Van een Subaru. Ja, ja. Nou ja. En, en bij een vliegtuig de, uh, moet alles. Alles moet kloppen, alles moet goed zijn. Want als je één, één dingetje vergeet... Dan, dan heeft dat fatale gevolgen. Dus de focus bij het maken van een vliegtuig... die moet wel 200 zijn. Want anders moet je het bekopen met de dood. Dus wat zei het sleutelen aan een vliegtuig... Dus denken aan, ja, je denkt dus altijd als ik dit lasje niet goed leg... of als ik die bout vergeet... dan, dan kan dat de dood tot gevolg hebben. Dus, en dat, geeft dat een soort thrill? Ja, dat geeft, dat geeft eigenlijk een soort focus... Die, die ik heel interessant vind. Dat dit heeft een intensiteit waarmee je de dingen doet. En of het nou gaat om filmen, of door zo'n kamp lopen... of die mensen ontmoeten, uh, of erachter zien te komen... wat moet ik hier allemaal mee? Ja, dat, dat, dat gaat allemaal... Je moet altijd op het scherpst van de snede zijn. Ja, ergens wel, ja. ergens wel, ja. Ja, anders... anders, anders, anders Anders ben je verveeld. Nee, anders, ben ik, uh, ja. anders ben ik verveeld, ja. Ja? Je ja. houdt zeker niet van verveling... en van nee. suffigheid en niks nee, doen. En nee, nee, Lekker bij nee. de kachel zitten. Nee, nee. nee. nee. nee. nee. Maar deze... Ja. Ik, ik, oh ja, hier heb ik ook nog gezegd. Wie is de kunstenaar als hij in zijn vliegtuig zit? Ja. Wat, wie ben je als je daarin zit? Ja, Wat godsdomme. creëer je dan? Wat, wat ben je dan aan het maken... Hoe bedoel je dat? Hoe bedoel ja, je Een dat? kunstenaar is toch ja. eigenlijk altijd aan het, aan het creëren? Ja, ja. En als je nou... Je zit daar in dat vliegtuig. Ja. Hm? Je bent kunstenaar. Ja. Wat betekent het dan? Ja, ja. Ja, god. Uh, wat betekent het dan? Ik... Ja, god. Ik, ik wilde een een, een, een, een, een... een reis maken over... Zwart Afrika naar. Uh, en. Ja, wat, het, het is moeilijk te zeggen wat het nou precies is. Maar het is toch. Uh, je, je wereld vergroten, de wereld ontdekken, erachter zien te komen en. ook je eigen grenzen verkennen van wat. Ja, je, je maakt zoveel mee. Ik bedoel, iedere dag dat je. ieder vliegveld was nieuw, was in een ander land, was in een andere cultuur. dus, dus Eigenlijk was, was iedere dag zo'n grote overwinning op mezelf... dat, uh, dat als ik, ver, ik vertrok als eigenlijk heel, heel onzeker van... Jezus, ik, dat, wat heb ik nou allemaal weer bedacht? Ik heb zelf een vliegtuig gemaakt. Nu wil ik ook nog mee naar Afrika vliegen. Een beetje een onmogelijk plan. Ik durfde het zelf niet echt hardop te denken of uit te spreken. Maar, uh, en ik was er ook zenuwachtig over, maar naarmate die tocht vorderde en ik in meer gevaarlijke gebieden kwam... of allerlei dingen meemaakte, hoe... Op een gegeven moment was ik ook in de Centrale Afrikaanse Republiek... Waar we... en landde ik tussen de soldaten. En, uh, ik gaf ooit een lezing bij Defensie, hadden ze me uitgenodigd... om daar eens over te vertellen over die reis. En toen zeiden die piloten, van hoe durft je daar ooit te landen? Wij hebben er ook geland, maar we waren doodsbenauwd... tussen die, tussen die soldaten daar in Afrika. Maar ik zei, ja, hoe verder ik kwam in Afrika... hoe meer zelfvertrouwen ik kreeg. Op een gegeven moment was ik helemaal niet meer bang. Nee, dus ja, misschien deed ik het daarom. Om, uh... Je schrijft ook ergens, ik reis onwetend. Ja. Niks van tevoren getest, alleen de bagage heb ik gewogen. Dat is het enige waar ik eigenlijk zekerheid over wil hebben... want die mocht niet te zwaar zijn. Ja, ja. Ja. Maar onwetend reizen is eigenlijk wel jouw... Uh... Ja, ik denk als je alles... Het, ook als metafoor, hè? Ja, ja, ja als, als je te, te veel wil weten van tevoren... zijn er ook veel dingen waarom je het niet zou doen. En je kan het ook vaak niet helemaal bevatten. Dus ja, in zekere zin reis je onwetend. Ja. Ik wil straks even met je doorpraten over ja. onwetend reizen... en het begin van alles. Maar ik wil eerst even, even een stukje muziek um, van uh, Sasha Sloan. En um, dat is een Amerikaanse singer-songwriter. En uh, onlangs bracht ze twee nieuwe nummers uit. En dit is haar meest persoonlijke liedje. En dat heet Vol. Yesterday when I drove by your house, the sign out front said that you're moving out. I know why you wanna leave this town, but if you wanna talk, I'm better now. I'm ready to fall in love again. I'm ready to call you up again. I'm ready to talk. Friend, I'm ready to fall. Sad Girl Sloane, zo noemt ze zichzelf, en dit was vol van Sasha Sloane. Bij mij in de studio zit beeldend kunstenaar. Joost Konijn, nieuw videowerk van hem is te zien in Boymans van Beun... in het museum in Rotterdam. Good evening to the people living in the camp. En dat is een regel die komt voor. Die wordt door een megafoon geroepen. Hè? Mm -hmm. Door iemand die zegt, ik heb ook een rode zwembroek gevonden of zo. Goedenavond iedereen die hier in dit kamp woont. Ja. En dat is... Uh, ja, de film gaat over is een mengeling van... Een, door elkaar heen gesneden, vlucht, twee vluchtelingenkampen. Calais beroemde vluchtelingenkamp van Calais ja. en eentje in Griekenland. En uh, we hebben het eigenlijk gehad over uh, het, uh, het, het nieuwsgierig zijn... Het, het volgen van je intuïtie als iets je als ietsje prikkelt... en je denkt, ik weet er eigenlijk niks van... en ik wil gewoon uitzoeken hoe ik mij verhoud tot bijvoorbeeld vluchtelingen. En we hebben het gehad over je geruchtmakende en beroemde... tocht met je eigen gebouwde vliegtuig... Van Lelystad naar Afrika. Je bent toch in Lelystad begonnen? Ja, hè? klopt. Ja, Lelystad naar Afrika. En daar heb je ook een fantastisch boek over geschreven. Piloot van Goed en Kwaad. Maar ook dat is uitgebreid gefilmd. En daar is verslag van gedaan. Ik zag ook in de voorbereiding um, voor dit gesprek... een film van een paar jaar geleden... over een groep kinderen en die als een soort kleine gang... Broertjes en zusjes uh, aan, het, ja, aan het scharrelen, aan het spelen, aan het rommelen waren. Naast waar jij toen je atelier had hè, in Amsterdam. Op een soort braakliggend terrein. Er zullen nu wel weer flat staan of bij de hand uh, gebouwen. Maar toen was het nog zo'n kostbaar. Zo'n kostbaar leeg terrein. Uh, hoe heette die film dat ook weer? Die, die film, de titel is. Die film gaat over zeven kinderen. En de titel is. Uh, de namen van de zeven kinderen. Dus dat is uh, Sadika, Veerdaus, Abdallah, S Sulaiman, Mustafa, uh, Soekifel en Hawa. Waren het Nederlandse Roma kinderen of zo? Of het nee, het, kinderen? Was een, uh, het was gewoon een Nederlandse familie eigenlijk. Maar ze waren bekeerd tot, uh, ah. tot, de, tot de islam. Oh, ja, ja. De vader en de moeder. En de moeder? De moeder is overleden? Ja, de moeder was overleden, ja. Vader heb ik in de film ook niet gezien. Nee, één nee. keer. Zit één beeld van de vader in de film. Oh ja. Ja, ja, ja, Maar jij hebt eigenlijk gedaan... wat je ook in die vluchtelingenkampen hebt gedaan. Mm. Je hebt gewoon... je komt er zelf ook af en toe als stem in voor. Ja. Maar je hebt gewoon... in volledig onvoorbereid... en nieuwsgierig heb je die kinderen gefilmd. Ja. Hoe, wat dreef je daartoe? Wa waarom? Ja, ik... ik die kinderen, dat waren mijn buurkinderen. En, en ik woonde toen op het ADM-terrein, een gekraakte haven. En die kinderen wonen daar een klein beetje buiten, in caravans. En op een gegeven moment gingen die kinderen ook niet meer naar school toe. Dus die kinderen leefden zo'n beetje los van de wereld. En die... En die gingen de hele dag hun eigen gang. Die, die, die ontdekten een beetje de omgeving. En die, die, die, die, die, die liepen door, door, door de sloot. En de, die sprongen van een berg. Ze maakten dingen. En ze maakten dingen. En ze maakten dingen kapot. En uh, ze stoken vuur. En ze staken vuur. En weet ik wat allemaal. Ja, ik, ik vond het gewoon heel interessant eigenlijk. Wat die kinderen deden zonder dat iemand zei wat ze moesten doen. Van wat doe je nou eigenlijk? Als niemand zegt van hé, hey, je moet dat of je mag dat niet. Dat deden die kinderen. En die werden ook niet de hele tijd in hun nek gegrepen door ouders die, die hun angst op die kinderen projecteerden. Dus ja, dat fascineerde me aan die kinderen. En ik zag ook hoe van. Ik, en er was natuurlijk ook een, een, een dubbelheid van. Die kinderen werden ook buitengesloten door, door, door, de, ja, door Nederland of door, door, door, door, door, door het maatschappelijke idee van hoe je wel. Hoe die, want die kinderen, wat die deden, dat kan natuurlijk niet in Nederland. Nee. En die kinderen raakten ook in een isolement. Dus er was, aan de ene kant leefden die kinderen in een soort, soort, soort paradijs. Van ze konden de hele dag doen wat ze zin hebben... maar aan de andere kant groeiden ze ook op voor galgenrad. en rat. Je zou ook denken, nou, het worden allemaal delinquenten. Dat was, dat was zo... Dat, dat, dat hing ook boven die film. Hoe dat dan moest, hoe moet dat verder? En hoe moeten we daarmee omgaan? En hoe moeten al die... Op een gegeven moment kwamen daar natuurlijk ook van die organisaties... Van, uh, Kinder, uh, kinder, hoe noem je dat? Jeugdzorg. Jeugdzorg en onderwijs, inspectie. Die kwamen ook allemaal langs om te kijken van... nou ja, gaat niet goed hier. Die kinderen moesten op een gegeven moment ook... werden ook weggehaald. En het was natuurlijk dramatisch. En ja, er was een enorme clash ook... tussen al dat soort instituties en regelgevers en, en de Nederlandse... En, maar tegelijkertijd was het fantastisch om kinderen zo onbevangen te zien... Hoe, die kinderen waren ook allemaal kunstenaars. Die maakten allemaal dingen. Die, je zag een soort ontwikkeling van dat ze iets kapot maakten... en daarna van die materialen weer iets begonnen te maken. Ja, dat, al dat soort dingen sprak mij uh, natuurlijk uh, enorm aan. Ja. Hoe is het met ze afgelopen? Ja, ik heb ze toen gefilmd. En toen op een gegeven moment ben ik verhuisd. En ik heb de film heel veel jaren later... dat is niet lang geleden trouwens... Uh, Ergens laten zien in een filmhuis in Amsterdam. En toen kwamen er drie van die kinderen. En dat is, dat is echt al 15 jaar geleden. Het was in 2004. Dat is lang geleden. Dus die, dat jongste kind was toen drie en is nu 18 of zo. En ineens stonden ze daar. Het was ongelooflijk. Uh, ja. En hoe is het met ze gegaan? Ja, goed. Ze zeiden: We hebben alles gedaan wat God verboden heeft. Maar nu zijn we. Nu gaat het goed. Nu. Nu, we hebben nu een eigen bedrijfje en we hebben een eigen dit en we hebben een eigen Och, dat. Ja, ongelooflijk. Ik dacht, dat gaat nooit goed als je nee. deze ja. bijna wilde kinderen. Ja. ja. ja. Wat, wat mij natuurlijk aansprak. In, alles sprak me aan in die film trouwens ja. ook weer. Maar is dat ik eigenlijk dacht: als ik zo jou een beetje beschouw. Dan denk ik, jij bent ook eigenlijk zo'n jongetje geweest. Of mm. je bent nog steeds eigenlijk zo. Behalve dat je de zaken goed voor elkaar hebt en prijzen krijgt. En in het kunstcircuit uh, geaccepteerd bent. En exposeert in Boemers Beuningen. Maar eigenlijk ben je ook iemand met vieze nagels. Altijd dingen uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Proberen. Sprak dat jou in die kinderen ook zo aan? Ja, ja, ja. Verlangen een heimwee. Nou, nee, maar ik herken wel dat... ook wel... ja, dat er een soort uh, idee is over... Uh, ja... Uh, over hoe je als mens... Uh, in relatie tot... Uh, een soort geldende norm moet ontwikkelen... of wat voor... En, ik, en, en dat totaal... daar los van... zoals die kinderen dat uh, een beetje noodgedrongen doen... dat... Dat vind ik heel interessant. Ik wil ook gewoon precies doen wat ik wil doen. Of waar ik zin in heb. Of waarvan ik denk dat dat belangrijk is wat ik moet doen. En vaak gaat dat... Vooral als kind ging dat overal tegenin. Op school stuit ik altijd op weerstand. En omdat ik dacht... Nee, ik wil het anders doen. Ik wil het zelf doen. Ik wil het op mijn eigen manier doen. Ik wil mijn eigen... Uh, vrijheid bevechten. Of weet ik veel. Ik wil het op, en. Dus dat herkende ik heel erg in, eigenlijk. En, en hoe heeft jeugdzorg jou ooit in het gereel gekregen? <lacht> of heb je gewoon hele lieve ouders gehad die dachten... ach, dat nou, is Joost. Nou, ik, had wel hele, ik heb wel hele lieve ouders, hoor. Maar er was wel een constant jeugdzorg, zo erg is het niet geweest. Maar, maar ik had wel constant... Je moet je voorstellen, mijn vader die vond het wel ingewikkeld. Ja. Want toen ik jong was, toen ik geloof ik 12 was... had ik al 23 fietsen in de achtertuin geparkeerd... omdat ik... Dacht dat ik er wel een paar. dat ik daar wel iets van kon maken of zo. Dus het was wel een constante strijd met mijn vader. Maar. maar. Uh, maar jeugdzorg. nee, dat uh, niet. Nee. Wat, wat vroeg je ook alweer precies? Hoe hebben ze jou ooit in het gereel oh, gekregen? Hoe mij, nou, eigenlijk. Ik. Nou, ik, ik heb geprobeerd uh, dat ze mij niet zo in het gereel uh, kregen. Maar. Uh, dus ik heb altijd. proberen de, de, de dingen te doen die ik wilde doen. en. Bedacht, hoe, hoe, hoe kun je de dingen doen zoals je ze wil doen? En daar ben ik wel een beetje achter gekomen, denk kunstenaar ik. Kunstenaar ja. worden? Ja, he? kunstenaar worden. Wanneer, wanneer dacht je. Dat is, mijn, uh, dat is mijn vrijheid? Dat zijn eigenlijk ja. de enige vrije mensen, natuurlijk. Ja, nou, ik dacht dat eigenlijk. mijn, mijn ouders hadden wel kennissen die kunstenaar waren. En die kwamen wel eens bij ons op bezoek. En dat vond ik eigenlijk de, e de meest interessante vrienden van mijn ouders. Dat, waar, waarvan ik altijd dacht, hé. Hey. Wat was er interessant aan? Ja, dat waren altijd. Uh, ja, die, dat, wa dat waren altijd. Die kon, daar kon ik niet zo goed hoogte van krijgen. Wat er nou de Inderdaad, wat je zegt. Die, die mensen die. Uh, die deden op een bepaalde manier uh, waar ze zin in hadden. Of die, die bewandelden een eigen weg, laat ik het zo zeggen. En uh, ja, dat vond ik. En ik ben. Ik, voor mij was het heel vanzelfsprekend dat ik naar de kunstacademie ging. Want uh, dat was. ...eindelijk na de middelbare school een beetje verlost zijn... Van, uh, uh, ja, ...van die heftige structuren waarin je van alles moet. Dingen die ja. je ook helemaal niet vond dat je ze nodig had. Nou, ik vond, ik vond wel dat ik ze nodig had... ...maar uh, ik dacht op de kunstacademie kan ik vast weer precies doen... ...waar ik zelf wat ik wil doen... ...wat, wat ik denk dat interessant is of belangrijk is. Onderzoeken? Ja. ja. ja. Wat voor gezin kwam je eigenlijk uit? Ja, Jezus. Nou ja, dat is toch niet zo'n moeilijke <laughs> vraag? is zo te lang geleden. Nee. Hoe oud nee. ben je eigenlijk? 46. Mijn moeder, die. Mijn, mijn moeder, die, uh, mijn moeder die, uh, die heeft. Die, mijn, mijn ouders zijn alle, hebben allebei psycholo, psychologie gestudeerd. En mijn moeder heeft ook nog medicijnen gestudeerd, maar niet afgemaakt. En wij, ik ben in Amsterdam opgegroeid. En, op, en we zijn naar Brabant verhuisd. Want ik geloof dat mijn ouders niet ons niet... Ik heb nog een broer en een zus in de stad wilden laten opgroeien. Dus ik werd uit Amsterdam een beetje weggerukt. En toen gingen we naar Brabant toe. Wat heel anders was. En, en toen verhuisden we verhuisd ook weer naar Tilburg. En Eindhoven. En uh, ja. ja. En je had een jongere broer. Ja, die en een zus. En ja, zus, maar die ja. broer is toch ook filmmaker ja, geworden? Ja, die heeft, ook, die heeft ook filmacademie gedaan. Filmacademie. Ja, ja. En die had nog een eindexamenproject gemaakt... Ja. waarin die toch wel afrekent met het acht jaar jonger zijn... van een ja. behoorlijk dominante broer. Ja, ja, ja. Dat was een hele aangrijpende film. Ja, ja, ja. ja. Omdat je zo zijn bewondering voor jou ziet... zijn hunkering uh. naar... Jou en jij die iets heeft van, ja jongens, zoek het lekker uit. Ja, ja. Ja, wat moet ik erover zeggen? Ja, ja. Huh? dat jij een behoorlijk zelfverzekerd uh, uh, baasje was. Ja, ja. Ja, mijn broer die, ja, die moest zich ook een plek natuurlijk... Uh, In het konijnenhoek uh, Ja. <laughs> In het konijnenhoek voor Maar dat was En dat zalf. deed hij door zich op een gegeven moment flink tegen mij af te zetten, ja, dat is natuurlijk eigenlijk... Ja, ja. zo heeft dat moeten gebeuren. Zo hoort dat He? ook natuurlijk. He? Is het goed gekomen tussen jullie? Ja, op zich wel, op zich wel. Nou, ja, ja. Maar goed, jij bent He. natuurlijk ook een super-individualist, hè? Mm, ik weet het niet. Ja, misschien. Ik bedoel, al, ja. Als je als je doet wat jij doet... Mm, mm. kan je daar eigenlijk bijna niemand bij hebben, denk ik. Wie, wie kan jou nou bijbenen? <laughs> Ja, god, dat soort dingen weet ik allemaal niet, hoor. Nee? nee, nee. Is, is er een gezin waar ze allemaal... s'avonds uh, om de stampot zitten en zeggen... papa, snij jij het vlees? Je bedoelt of ik een gezin heb? Ja? Nee, nee, ik heb geen gezin, nee. Zou, zou dat kunnen? Nou, ik, ik denk het wel, ik weet het niet. Ja, ja. Hm. Hm. Het lijkt mij... Ja, als, als ik zo, dat jij zo ongelooflijk veel je handen vol hebt aan jezelf... Hm. Dat er eigenlijk. Nou, dat is niet bemoedigend natuurlijk. Nee? Nee, nee, nee ik weet niet. Nou, ik weet het, weet ik veel. Dat weet ik allemaal niet joh. Ja. Nee, dat weet je nee. allemaal niet. Nee. Uh, je hebt nu, um, nu... Nu loopt die film. Hè? Ja, die, ja. die is in de wereld nu. Ja, ja. En die moet verder de wereld mm, in. Hè? Dat ja. is ons uh, gezamenlijke streven nu. Okay. Die film moet gewoon door nog veel meer mensen gezien worden dan ja. in Boymans van Beuningen. Ja. Waar... Begint jouw intuïtie je nu weer? Wat is nu wat je bezighoudt, wat je prikkelt, waarvan je denkt, ik snap het niet, ik moet het uitzoeken? Ja, nou weet je, het, het, het, eigenlijk ga ik daar niet geef ik daar niet zo makkelijk antwoord op of zo. Want ja, het is ook dodelijk om daarover te, over te praten. Het is toch iets wat, je, wat, wat, wat, wat in je gedachten speelt of wat je. Nee, het is altijd, het is überhaupt lastig om over dingen te praten en uh, om, uh, dus te, ja. En ik, dit is ook de, de, de, deze film heb ik ook net gemaakt. Net een week in het museum gewerkt om het allemaal op te bouwen en, en, en de opening en een stuk in de krant en een interview op de radio. Dat moet ik ook allemaal een beetje achter me laten weer. En dan begin ik weer ergens op nul eigenlijk. En, en soms duurt het ook. Een tijdje om iets achter je te laten. Net zoals het een tijdje duurt om ergens in te komen. Je moet het ook weer van je afschudden. Het, het hele, de hele vluchtelingen en wat het met me deed. Om weer de ruimte te krijgen om uh, weer op iets nieuws te stuiten. En het is niet zo dat ik hoop een keer weer uh, door. of dat het volgende alweer in de rij staat. Nee. nee. En. en, en zodat het nog na, bedoel, borrelt het nog na, is er nog steeds iets aan die hele kwestie waarvan je denkt, ik heb dat nu wel gedaan, maar ja. daar zijn we natuurlijk nog niet klaar mee. Nee, we zijn... dus, Nee, nee. Ja. Bedoel, ik, ben, ik ben altijd zo oplossingsgericht, ja. namelijk nogal oppervlakkig, dus ja. ik denk, nou oké, okay, ja. probleem uitzoeken, oplossen. Ja. Ja. ja, maar ik vind het... voor sommige dingen zijn ook geen hapklare oplossingen... En Sommige dingen, maar ik weet niet of je überhaupt dat naar moet, zo heel problematisch naar de dingen moet kijken. De dingen zijn ja. ook zoals ze zijn. En ja. dat, ja, dus som soms het accepteren dat het zo is, is al, ook al, een, is, al heel, is al een hele, heel, is ook al een oplossing, een deel van een oplossing. Eh ernaar kijken en, en je daarmee verbinden... of uh, je ervoor interesseren... of er anders over denken... het allemaal, heeft allemaal met een oplossing te maken. Ja, dus... of het erover hebben, ja. Heb je, heb je daar contacten gemaakt eigenlijk? In... Ja, heel veel. Ontzettend veel, ja. Met, met, uh, met heel veel mensen, ja. Iedere, uh, iedere dag dat ik daar was. Dat is zo bijzonder, ja. Dat je gewoon zo'n kamp inwandelt en dat je daar... Met iedereen kan gaan praten. En iedereen een verhaal heeft. en uh, Iedereen een bijzonder verhaal heeft. En ieder verhaal uniek is. en uh, Je maakt heel veel contact. Nederland is ook een heel koud land natuurlijk. En die mensen komen uit hele alle, alle, alle warme landen. Ook qua cultuur. Nederland is een koud land. Ja, in Nederland kun je bijna met niemand een gesprekje aanknopen. Maar daar met iedereen. En uh, in die kampen. Dat is fantastisch. En... En dat is ook ontzettend leuker aan eigenlijk. Je, kan, je hoeft niet te denken dat het alleen maar uh, tragiek is. Ik heb ook ontzettend veel lol gehad en gelach in die, in die vluchtelingenkampen. En vrienden gemaakt. En, en, en daarna zijn die mensen ook, want het is al een tijdje geleden... ook inderdaad naar, uh, naar Zweden of naar Duitsland gegaan. Ja, En heb ik ook nog wel contact met ze. Ja. En de film heb ik gemaakt. En ik had heel veel gefilmd wat ik niet verstond. Want ik was niet zo geïnteresseerd om gesprekken te filmen. Want ik vind gesprekken ook vaak toneelstukjes. Net zoals wij hier nu ja, hebben. Dat ja. vind ik ook ongemakkelijk. En ja, ik, ik vond het veel interessanter. Ja. En, en hun hebben dan ook vaak een verhaal wat ze al vaak hebben gedaan. En ik vond het veel interessanter om de gesprekken te filmen... die zij onderling hadden. Zonder dat ik daar nou vragen stelde... En die moest ik natuurlijk ook vertalen. En toen kwam met dat materiaal terug in Amsterdam. En toen, toen ben ik weer op zoek naar vluchtelingen gegaan... <gülh> die mij wilden helpen om naar dat materiaal te kijken... om dat weer te vertalen. En toen kwam ik hier weer eigenlijk met allemaal, van die men, eh, eh, eh, eh, allemaal mensen in contact... die uit die landen kwamen, uit diezelfde steden... uit diezelfde gebieden, uit diezelfde... Dat was ook weer zo, vond ik ook weer zo interessant. Je was een enorme wereld bij ja, ja, het, zeg. Ja. ja. En... Ja. en eh, eh, Verlang je ook nog wel weer eens terug daarnaar? Of kan je het hier ook vinden? Waar, waar verlang je het nou, dus naar? Nou, naar, naar zo'n omgang, naar zo'n. Je zegt Nederlands bouwplant thuis. Ja, nou wat, land, het ja, warm. Nou ja uh, je, ik, neem het, ik neem het dan mee naar hier. Kijk. Het, het, voor mij komt het ook voort uit... ik heb heel veel gereisd en in, in heel veel landen en culturen. Ik vind, ik vind buitenlanders, zoals ze vaak noemen of zo... vind ik veel interessanter dan Nederlanders. Hmm. Ik, ben, ik, ik zwaai altijd naar alle Marokkanen, omdat die altijd terugzwaaien. En als je een kort gesprekje aanknoopt... en dan zeg ik altijd, nou, ik ben in uh, Nador geweest en in Marrakesh... dan zeggen ze, oh, ben je er allemaal geweest? Dan ben je gelijk hun vriend, weet je wel. Dus dat, dat, dat zo bevooroordeeld kijken en dat zo... Van oh, ik ken die mensen niet, ik, ik ben er een beetje bang voor. Dat begrijp ik allemaal wel, maar, ik beg ik, maar zelf. Begrijp ik hele ook begrijp ik dat ook helemaal niet. Want of ik ken dat niet voor mezelf niet. Nee. Dus uit dat gevoel komt ook voort van hé, hey, ik wil het filmen en laten zien en en hier weer naartoe. Ja, snap je wel? Dus ja. Uh, ja. dus dat neem ik dat zo leeft het in mij voort. Van uh, ja, het is toch ook wel heel erg dat wij die mensen die eigenlijk met warmte zijn opgegroeid... in dit koude land ja. zo behandelen als we ze behandelen. Ja, het is on, ik vind het ongelooflijk ja. ja, dat, dat er vluchtelingenkampen of AZC's zijn. Waar de, kijk, daar kon je nog door een gat in het hek of in Calais... kon je nog gewoon oplopen en die mensen ontmoeten of met ze praten... en zelf kijken wat is hier aan de hand. Maar in Nederland volgens mij kom je er niet eens in. Het is een totaal afgesloten... Wat daar plaatsvindt, dat, zijn, dat is een wereld die we niet kennen. En ja, ik, het, is, ja het is heel erg ergens. Ja. Ja. Ja. Ja. We zijn... Het uh, oh, ja. toneelstuk is afgelopen, het <laughs> doek gaat dicht. <laughs> ik uh, applaudisseer voor je. Okay. Heel erg bedankt ja. dat je er was, Joost. Ja. En uh, ik raad iedereen aan om naar die film te kijken... Nou ja, ja jij, jij ook bedankt. Voorlopig in ja. Boijmans van Beuningen. En ik hoop dat het verder verbreid wordt. Ja. Het is een prachtige film. Dank je wel. En tot ziens. Bedankt, bedankt. Na het nieuws gaan wij door. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.